Lotlewin met het NOS Journaal. In de Libische stad Seerte is de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans... doodgeschoten door een sluipschutter van islamitische staat. Een getuige zegt dat hij een kogel weerend vest droeg. De kogel zou langs de bescherming zijn gevlogen en zijn hart hebben geraakt. Jeroen Oerlemans werd in 2012 al ontvoerd in het noorden van Syrië. Hij zat toen een week vast met een Britse collega voordat ze werden bevrijd. De Nederlandse nee-stem in het Oekraïne-referendum blijft zonder gevolgen. Het lukt Nederland namelijk niet om in de EU steun te vinden voor het aanpassen van het handelsverdrag met de Oekraïne. Dat zeggen bronnen in Brussel tegen de NOS. Een half jaar geleden wees een meerderheid van de Nederlandse stemmers in een referendum het verdrag af. Maar het ziet er dus naar uit dat het gewoon van kracht blijft.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 omdat het nu slechts een formaliteit is... voordat het akkoord formeel van kracht wordt. In december vorig jaar werd in Parijs afgesproken... dat het klimaatakkoord van kracht wordt als tenminste 55 landen... die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 55 van de uitstoot... het hebben geratificeerd. En die laatste stap wordt komende week gezet... als ook Europese lidstaten hun ratificatie bij de VN indienen. En dat is ongekend snel voor een klimaatakkoord. Bij het vorige akkoord duurde het zeven jaar... voordat genoeg landen hun handtekening hadden. Gezet. En dan nog het weer. Het is uh, wisselvallig nog steeds en het blijft de hele nacht wisselvallig. De wind neemt af, maar er kunnen lokaal nog steeds zware buien vallen. Morgen trekken de laatste buien het land uit en breekt de zon steeds meer door. Het wordt dan 17 tot 19 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 to understand our past history.